Goedemorgen, ik ben Dielke Teertzij. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen in ons land hebben voedselhulp nodig van het Rode Kruis. De hulporganisatie deelt bijna drie keer zoveel boodschappenkaarten uit als tijdens de eerste golf. Op zo'n kaart staat geld, bijvoorbeeld 15 euro per week voor een alleenstaande... zodat mensen zelf eten en spullen kunnen kopen in de supermarkt. Het Rode Kruis zegt dat het vaker studenten zijn die het nodig hebben... omdat ze hun bijbaantje zijn verloren en ook niet kunnen terugvallen op hun ouders klopte er een student aan die uit geldgebrek alleen nog maar brood at. Die student die at ook niet meer mee met huisgenoten, kwam in een sociaal isolement. En ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat je uh, genoeg geld hebt om ook eten te kopen, maar ook spullen. want denk aan shampoo en zeep, allemaal best wel duur. Het Rode Kruis helpt ook meer ondernemers en alleenstaande ouders dan een jaar geleden. Op Instagram gaat een filmpje rond waarop Tarik Z te zien is. Die man viel zes jaar geleden het NOS-gebouw binnen met een neppistool. Hij bedreigt een beveiliger en eiste zendtijd. Het gebouw werd gauw ontruimd. Het acht uur ze nou ging niet door. Tarik Z werd opgepakt en zat in de gevangenis. In de video is een stemvervormer gebruikt, maar de politie zegt dat het inderdaad om hem gaat. De NOS heeft er contact over met de politie. Een grote brand op een parkeerplaats in Nijmegen vanochtend. Lijkt erop dat het vuur ontstond bij een busje en oversloeg naar andere auto's. Van vier auto's is nog maar weinig over. De politie onderzoekt of de boel is aangestoken. Er keken gisteravond 6,1 miljoen mensen naar de coronapersconferentie. zijn er ietsje minder dan de vorige keer. Het was gisteren trouwens het 51ste coronapersmoment van het kabinet sinds het begin van de crisis. Pech als je een PlayStation 5 wil. Blijkt erop dat die nog maandenlang niet op voorraad is door een tekort aan computerchips. Door de problemen kan Sony zelfs niet beloven dat er genoeg gemaakt kunnen worden voor de feestdagen in december. Het weer, het is heerlijk lenteweer, vandaag lekker veel zon, 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 En me tienes bukeao. Si, si fuera la Uru me tuviste parqueado, Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatao. Tú no eres mi señora, pero toma 5 mil, gastala en Sephora. Li Button ya no compra en Pandora. Como pilsen a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. El Estudiosa, puesta pa' ser doctora. Motora, motora. Yo te ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Yo lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar de loondo. Lo si por mí te lo pongo, de september hasta agosto. En me zinco, goné lo que digan tu familia. Y a yo me interese.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 Ooh The ship was a belly of tea The winds blew up her bowed up down A blow, my bully boys blow She'd not been two weeks from shore when down on her, a right whale bore The captain called all hands and swore He'd he take that whale in tow In mm -hmm. mm -hmm. may well, the well of man come To bring her sugar and tea and rum One day when the time is down We'll take a leave and go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Take a leave and go